Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Scholen zijn veel geld door het toenemende lerarentekort... wijken basisscholen en middelbare scholen uit naar uitzendkrachten. De krant schrijft dat daardoor miljoenen euro's aan onderwijsgeld terechtkomt... bij commerciële uitzendbureaus. Die bureaus lokken leraren met hogere salarissen en bijvoorbeeld een leaseauto. Mede daardoor is zo'n leraar voor de school tot anderhalf keer duurder... dan een leraar in loondienst. De Algemene Onderwijsbond en de Algemene Vereniging Schoolleiders... zeggen in de krant de trend te herkennen. Vooral in de Randstad is het lerarentekort groot. Functionarissen van Noord-Korea en de Verenigde Staten... zijn begonnen met het vormen van werkgroepen die invulling moeten geven... aan de praktische details van de ontmanteling... van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Hierover sloten president Trump en Kim Jong-un vorige maand een akkoord. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was de laatste twee dagen in Pyongyang... Hij sprak daar zo'n drie uur met een hoge functionaris van het Noord-Koreaanse regime over denuclearisatie. In een park in Oldenzaal is gisteravond laat een lichaam gevonden. Vermoedelijk gaat het om een man van twintig die voor het laatst werd gezien bij het meer bij het park. Hulpdiensten waren al de hele dag massaal naar hem aan het zoeken. In recreatiepark het Hulsbeek, waar het lichaam werd gevonden... is komende dag het muziekfestival Fields of Joy. De organisatie zegt tegen RTV Oost dat het festival doorgaat. Mogelijk is er wel een moment van stilte. Het sociale netwerk Twitter is bezig om de bezem te halen... door zijn ledenbestand, schrijft de Washington Post. De laatste maanden heeft Twitter tientallen miljoenen spam-accounts geblokkeerd. Dat zijn accounts van zogenoemde bots. Computers die veel mensen volgen en alleen maar spam versturen. Volgens de krant worden op sommige dagen... meer dan een miljoen accounts per dag geblokkeerd. Het weer blijft nacht droog. Minima tussen 10 en 15 graden. Overdag geregeld zon, maar vooral aan het inwaarts ook stapelwolken. Het wordt 19 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. And I'll see to the in the outer strand what you've told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 ZANG EN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 I'm not sure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 Loving you Young Money Shimmy, yeah, shimmy, a, shimmy, a, Drink. la la la. Drink. Swa la la Swalala la. la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah.